10 uur. Jan van de Putten met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een politieauto bij Purmerend... zijn twee agenten gewond geraakt. Ze waren vannacht onderweg naar een brand en vlogen uit de bocht. Een van de agenten leek er slecht aan toe te zijn. Later bleken de verwondingen mee te vallen. Bij het ongeluk in Purmerend waren geen andere auto's betrokken. In Eindhoven zijn twaalf woningen ontruimd... vanwege een brand in een vrachtwagen met drugsafval. Ongeveer twintig mensen moesten hun huis uit. Voor hen is tijdelijke opvang geregeld. De vrachtwagen is uitgebrand. Hij staat in de Offenbachlaan in het zuidwesten van Eindhoven. Volgens Omroep Brabant werd in dezelfde straat gisteravond... ook al een vrachtwagen met drugsafval ontdekt. Die stond niet in brand, maar er lekten wel chemicaliën uit. De president van Haiti heeft de bevolking opgeroepen kalm te blijven na de aardbeving van vannacht. De schok aan de noordkant van het land had een kracht van 5,9 en was ook te voelen in de hoofdstad Port-au-Prince. Er zijn 11 doden en ruim 100 gewonden. Acht jaar geleden kwamen in Haiti bij een zware aardbeving 90.000 mensen om het leven. Max Verstappen is derde geworden in de grote prijs van Japan. De coureur van Red Bull incasseerde vroeg in de race... vijf seconden straftijd, maar wist toch op het podium te eindigen. Bottas werd tweede, de Brit Lewis Hamilton... reed van start tot finish aan de leiding... en boekte zijn negende Grand Prix-zegen van dit seizoen. Hamilton is op weg naar de vijfde wereldtitel. In Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed... in een garagebedrijf. Het bedrijf en een pand in de buurt zijn in de as gelegd. De brand brak rond na half vijf uit door nog onbekende oorzaak. Een aantal huizen in de buurt werd ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een kerkgebouw. De oorzaak van de brand in Veldhoven is nog niet bekend. Het weer op steeds meer plaatsen zon. In het zuidoosten wat langer bewolkt en het wordt ongeveer 15 graden. Ook morgen nog fris, vanaf dinsdag zonnig en warmer.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 Uh, hebben we een thema? Ja, ik heb een thema. Uh, ik, ik draai een paar nummertjes van een prachtige cd van Bobby Santa Bria. En dat is over de Westtijd Story in het eerste uur. Dus als je geïnteresseerd bent in de Westtijd Story, blijf zeker luisteren. Maar we hebben natuurlijk hele mooie muziek. En we begonnen ook al mooi. rustig Blue en Sentimental bekend nummer van Count Basie, zou ik zeggen. En dit komt van een cd, misschien had je het al gekend, van Michel Legrand.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 To me <laughs> just like the sting of a bee, you turn the tables on me Shababa.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 he's working his fingers to the bone he's a working man Do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 O futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor não está sozinho Tem o mundo à espera por nós No infinito todo céu azul Pode ter vida e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 business and I know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 Okay.